Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een derde lichaam gevonden onder het puin van de flat in Rotterdam. Maandagavond was er daar een grote explosie en een brand. Een deel van het gebouw is daardoor ingestort. Drie bewoners waren vermist. Twee lichamen werden eerder al gevonden. Vanochtend vroeg ontdekten speurhonden een derde slachtoffer. Verslaggever Michael Komans van Rijnmond staat bij de flat. Ja, rechercheurs, uh, NFI-medewerkers uh, ja, zijn echt bezig met handwerk. Uh, handschoenen aan, een luchtmasker op uh, en een helm. En staan echt in de krater van de explosie hier uh, rondom de brokstukken. Het is nog niet zeker dat dit lichaam ook echt van de derde vermiste man is. Dat onderzoekt de politie nog. Een vervelende vlucht voor schaatser Antoinette Rijpma de Jong vorige week. Een medepassagier, een Nederlandse tophongballer, viel haar en anderen lastig. Toen Antoinette er wat van wilde zeggen, liep het uit de hand. Zegt de woordvoerder van haar team, die ook werd aangevallen. Zij wilden gewoon naar die mannen toe zonder gezeur en dat konden ze niet. Ja, wij voelden ons zeg maar uh, even niet veilig op zo'n vlucht. Als, als, als zo'n jongen zo in wat voor toestand dan ook zo'n gebaar maakt van ik grijp je naar je keel en Antoinette wordt tegen haar wel in aangeraakt. Ja, dat moet je op zo'n vlucht niet willen. Los van het feit, je moet het überhaupt niet willen, maar op zo'n vlucht helemaal niet. Ze kregen andere plekken in het vliegtuig, maar de honkballer hield niet op. Hij werd uiteindelijk met tie wraps aan zijn stoel gebonden en is na de landing opgepakt. Een weekendje Berlijn, Keulen of Hamburg voor de boeg. Zet de stappenteller maar aan, want er is weer een grote OV-staking in Duitsland. Er rijden geen bussen en trams. 90.000 chauffeurs en controleurs komen vandaag niet naar hun werk. Is de volgende in een lange rij van stakingen in de Duitse transportsector. Gisteren werd het werk neergelegd op vliegvelden. Enorm gedoe in en bij een vuilcontainer in Rotterdam vannacht. Daar staken de benen van een man uit. Hij hing ondersteboven in de gleuf van zo'n ondergrondse container... en was vast komen te zitten. Het kostte de hulpdiensten een half uur om hem vrij te krijgen. Hij was erin terechtgekomen omdat hij per ongeluk... een tas en zijn huissleutels in de container had gegooid. Het weer, de zon wordt op steeds meer plekken weggeduwd door de wolken. Later vanmiddag kan er lokaal ook wat motregen vallen en het wordt een graad of negen. Dit weekend bewolkt, 10 graden met soms een kleine bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is helemaal de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en combineert? Precies, rabbel.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 George Harrison met What is Life, ja. En wat is dat leven dan eigenlijk? Hè? Dat ligt ook heel erg aan in welke fase je van je leven zit. He? Ja, zeker. Om, om te kunnen omschrijven, wat, wat, wat, wat is life? Wat, wat is het leven dan? Hè? Ja, ja, voor iedereen anders. Ja, zo is het. Maar zeker als je kind bent, is het leven natuurlijk vaak nog hartstikke leuk. mocht je In ieder geval, sommige kinderen hebben natuurlijk ook allerlei problemen. En ja, zitten in nade ja. omstandigheden. Maar je bent onbevangen. Maar je bent onbevangen. En uh, er worden allemaal leuke dingen voor je georganiseerd. Hè? Ja, en zeker aha. hier in Zandvoort. Want zeker. binnenkort is het weer voorjaarsvakantie. Ja. En uh, we kregen een heel mooi schema onder ogen. met wat er allemaal uh, georganiseerd wordt voor de kinderen. om een leuke tijd te hebben. Ja, ja het zegt jou van alles, hè? Want ik, ik zie het staan. Maar jij weet dan ook wat het inhoudt, hè? Chill out. speelt ja, toch? Ja, dat, dat is bijvoorbeeld uh, maandag 19 februari. Dan. Uh, maar, oh ja, dat is wel in de voorjaarsvakantie, dat klopt. Ja. Dan, kun je een, dan kunnen de kinderen een speurtocht uh, meelopen. Dat is van uh, drie uur tot vijf uur. Ik moet even mijn bril afdoen. Hoor. Uh. Oh, jij moet hem afdoen. Ja, ik heb okay. een uh, bril voor in de verte, maar ah. voor dichtbij zie ik dat niet zo goed. Dus dan moet ik hem even ja, afdoen. Even wisseling. Ja, wisseling. Maar dan, je hebt even. het goed. Het is van drie tot uh, vijf. Wat is live? hè? Als je ouder wordt, dan zie je weer minder. Ja, ja. misschien maar goed ook. <laughs> ja, vaak wel, ja. ja. <laughs> nou goed, het programma van de voorjaarsvakantie, uh, van de chill-out... Uh, dat is voor kinderen tussen 10 en 12 jaar... Die gaan een speurtocht doen. Dat start vanaf het Zandvoorts museum. En dan moeten de kinderen zich om drie uur verzamelen. En dat duurt tot vijf uur. Ja. En het uh, volgende wat ge... oh, op maandag ja. 19 februari wordt georganiseerd... dat is het jeugdhonk, een open inloop. Dat is bij het pluspunt. Dat is voor kinderen tussen de twaalf tot en met 18 jaar... En dat is s'avonds van zeven tot negen. Maar nou valt ongelukkigerwijs, maar ik denk dat dat een heel andere leeftijdscategorie is... ook het kindercarnaval op 19 februari. Oh, hè? ja. ja, ja heb ik dacht jij, dat het zondag jij al, was, maar het is maandag. Ja, ja heb jij al kunnen, kunnen ontdekken hoe laat dat is? Het is in ieder geval in de krocht, dat weet ik zeker... Nee. En ik denk dat dat ook smiddags is. Ik ga zoeken. Ga jij me doorlezen? Dan en, uh, dat heeft niet echt een, een leeftijdscategorie. Dat, uh, daar mogen kinderen uh, verkleed als baby. Of tenminste verklede baby's mogen binnenkomen. <laughs> ja. ja, verkleed als baby nou mag ja, natuurlijk het kan ook, ook. leuk zijn. Zeker en, met carnaval. <laughs> maar dat feest is van nul tot pakweg 12, 13 jaar, denk ik. En uh, dat belooft weer een groot feest te worden, zoals ieder jaar. In de krocht. Uh, hoe laat? Dat gaat Hannie nog even uitzoeken. Ik ben uitzoeken. het aan het zoeken, ja. Zo ja, ja, het. ja, okay. ja. Uh, woensdag 21 februari. Dan is er poppentheater in het Zandvoorts Museum. Dat is bedoeld voor de kinderen tussen ongeveer zes tot en met negen jaar. En dat is van half twee tot kwart voor drie. En dan is er avonds op woensdag... Uh, van uh, een danstheater in De Schuur in Haarlem... En dat is voor meiden tussen de twaalf tot en met achttien jaar. Girls' Eve. Dat is van uh, twee uur middags tot zeven uur avonds. En de chill-out, uh, die uh, hebben gewoon een open inloop die dag van drie tot vijf. En dat is voor kids tussen de tien en de twaalf jaar. Oké. Okay, Dan gaan we door naar de vrijdag. Daar heb je weer de speurtocht. Dan voor, ook voor je... Voor Even kijken, was dat niet hetzelfde? Nee, dat is een andere leeftijdscategorie. Vrijdag 23, voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Weer de stad vanaf het Zandvoorts Museum Om kwart over drie en dit duurt tot kwart voor... Kwart... Dat, dat, dat klopt iets niet, daar hebben ze iets verkeerd gedaan. Er staat dat het start om kwart over drie... en dat het stopt om kwart voor drie. Ik denk oh, dat, dat, dat het andersom apart. is. Maar dat moet u dan nog maar even navragen bij het pluspunt... Uh, 23 februari zitten we nog op. Dan is er uh, voor het hele gezin natuurlijk het Light Festival. En uh, daar moeten u wel snel bij zijn, want de kaarten vliegen de deur uit. Uh, dat is van kwart voor zes s avonds tot kwart over negen. Um, dat schijnt er. Oh nee, dat is van het uh, Caprera uh, Festival. Dat is niet van het Zandvorsen Light Festival. Caprera Bloemendaal staat hier. En dat is inclusief busvervoer. Nou, ik uh, weet helemaal niet hoe dat zit. Ik dacht dat het gewoon voor de zandvoorters was. In ieder geval, uh, zaalvoetbal wordt op vrijdag 23 februari ook georganiseerd. Voedsel noemen ze dat en dat is voor kids tussen 10 tot en met 18 jaar. In de Korverhal van kwart voor 6 tot kwart voor 7. En dan het jeugdhonk heeft een open inloop die dag van 8 tot 10 voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar in het pluspunt. En zondag 25 februari... dan is er een theatervoorstelling voor het hele gezin. Dat heet Beuk. En er is ook kinderdisco achteraan. Leeftijdloos, maar iedereen die mag daar naartoe. En dat is in de schuur in Haarlem van 2 tot 6 uur... Daar staat ook bij inclusief busvervoer. Maar het is mij niet helemaal duidelijk of dat dan is uh, vanaf Zandvoort. Ik neem aan van wel, dat zal met die Caprera Light Festival... zal dat ook wel zijn dat er busvervoer is uh, vanaf het pluspunt uh, naar die bestemming toe. Naar de schuur of naar... Oh ja, ik heb mijn bril helemaal niet op. Ik denk ik zie helemaal niet wat er op mijn scherm staat. Maar dat klopt dan wel weer. Dus ik ga hem lekker opdoen. Uh, had jij nog ja, iets nou, uh, ik, ik, over die.? Uh... Ik voel het net twee voor twaalf. Weet je dat, ik, uh, zoek, dat? zoeken we op. Ja? Nou, ik heb het gevonden, mevrouw Joosten. Uh, het staat in de krant van deze week. Kindercarnaval komt weer naar de krocht. En het is dus elf, zondag 11. Staat hier. Ja? En van twee tot half vijf. Oké, okay, van twee tot half vijf. Ja, dus de. Uh, Kinderen, kindercarnaval. Volgende week, zondag. volgende week zondag. Ik dacht de negentiende. Nee, er staat hier. De 11e, zondag 11. Oké. Okay. Nou, we hadden, we hadden doorgekregen 19 Maar het is dus de 11e. Ja, dus ja dat zei, is ook logischer, dus... want dat is het carnavalsweekend. Ja, ja. ja. Nou, voor alle kindertjes een waanzinnig leuk uh, carnavalsnummer... waar ze allemaal lekker de polonaise op kunnen lopen. Gaan we hierop. fijne tante, een amicale meid. Je kent bij mij gerust een potje breken. Wil jij voor een paar uurtjes die kleine even kwijt? Dan hoef je niet te bidden en te smeken. Met alle liefde pas ik dan gezellig even op. De speeltuin in en meer van dat soort zaken. Maar soms lukt het te klieren en het zanigt aan mijn kop. Dan schreeuw ik toch het liefste van de daken. Je snapt wat ik bedoel. Je ziet de dames moe. Hé, Hey, tien, Zijn je schuifbuis Schuifbuis die is weg vol Met dat beleurde jong. Hij gaat schuifbuis. eens uit mijn aura Met een kind. Mijn bloed gaat omhoog Ik voel me net een ouwe lor Ik trek het niet En gaat over mijn nekkie Van de jagekoekte Snotneus en die chocoladesnor Dan pleurt ik ze Het liefst over een hek ze willen naar de echterlingen en in de balabag. Ze kleuren op je meubels en je muren. Maar je één minuut niet op met ze om echt gemak. Een rotje in het hondje van de buur. Je snapt wat ik bedoel, je ziet het aan m'n smoel. Oud oh, het is op met op, mijn jong. En ga eens uit mijn ouder aan het alkeer. Van dat en dat gekruis. En van die vette klauwtjes aan je schuifpuis. Schuifpuis, schuif, schuif. de liefde is echt vol.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 Ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur gewoon A ah, drie kwartier verder met gewoon even een schone lui eraan doen. Nou, weer naar buiten. Kind weer in dat zetje met die dingetjes. Ik zal niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden, staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven de Doe je niks, geks. Doe je echt Het gebeurt er gewoon. Nou,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 Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh, hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels één Je had om negen uur ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon, doe je niks geks, echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, moet je niet aarzelen, moet je gewoon even zo doen. Yo, yo.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 Oh, oh, wat een ze? Wat een gedoeze, ik Ja, ja. Die kinderen toch, hè? We hebben eerst geluisterd naar Jopie Parlefiet, hè? Met getiefd ja. uh, ja. is op met het pleurige. Oftewel Richard. <laughs> ja, ja, ja, Richard Groenenijk natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Fantastische cabaretier, prachtige uh, comedyman. Ja. En uh, ja, daarna natuurlijk de onvolprezen Brigitte Kaandorp. Met dat prachtige stuk over, uh, over een kind. Ja. Waanzinnig, hartstikke leuk. Uh, ja, het is alleen. Ja, wat ze zegt is natuurlijk waar. Hè. Kinderen kunnen je helemaal slopen. Ja, dat, dat, ja, ja, inderdaad. Ja, van ochtends tot avonds. Nou, wat zeg ik? Van ochtends tot het ochtends. En niet alleen, tot, alleen jou, maar ook de Natuurlijk Ja, alles, alles, alles slopen. <laughs> uh, daarover, daarover slopen. Ja. Daar kunnen ze in Zandvoort ook wat van. Hè. Nou, heb je dat lijstje gezien wat er allemaal gesloopt gaat worden? Ja, echt niet normaal en wat er al gesloopt is, hè? Ja. Je hoort niks anders dan slopen, slopen, slopen. Eerst dat Badhuisplein en toen, uh, noem eens wat... Uh, uh, uh, nou, het Badhuisplein, dat Engelbert werd gesloopt. Straat. Ja, de Engelbertstraat, die, uh, al die, de passage, hè? Ja. Uh, al ja. die restaurantjes en alles wat allemaal gesloopt is. Nu zijn ze bij Strijder, geloof ik. Uh, daar zijn ze gisteren begonnen. Is dat voor de Duinwachter, dat dat daar ja. gaat komen? Ja, ja, ja. daar is al een start meegemaakt. Dus ja. dat, uh, dat gaat ook tegen de vlakte, ook uh, gesloopt. We gaan beginnen met de Watertoren. Watertoren gaat gesloopt worden. Ook nog. Ook nog. Zeker wel. En, uh, en dan. Uh, Rukert in de Manege. Ja. Gaat ook gesloopt worden. Ik had stilletjes de hoop dat daar een zwembadcomplex ja. zou worden. Omdat het uh, ja. bestemmingsplan recreatie is. Ja. En, en uh, heel stiekem, heel stiekem Zo hoop ik dat bak. nog steeds. Ja. dat. dat uh, ja. dat die bestemming wonen er niet op gaat komen. Hè? Nee. Dat we lekker een zwembadje omdoeken lekker, hebben ja. voor onszelf. Ja. In plaats van dat we dankbaar moeten kijken naar uh, centerparks... waar we dan vervolgens onze ja. strot afgesneden wordt met de hoge prijzen ja. die ze vragen. En dan gaat iedereen en, natuurlijk zeggen... ja, je kan in zee zwemmen, maar... Uh... Nee, dat, kan niet, altijd. Nee, dat nee. kan niet altijd. Ik kan me heel goed herinneren toen de coronatijd was. Toen had, was er een hele hete periode. Was het 38 graden. Hm. En uh, het zwembad konden we niet in. Want er was voorrang voor de, voor de eigen gasten. Ja. Dus wij mochten daar niet naar binnen. Nee. En de zee was afgekeurd door de, door de bescherm. Door de, nou, hoe heet ze nou? De Reddingsbrigade. Reddingsbrigade, dankjewel. Hm. Uh, want we mochten maar tot onze knieën. Want de stroming was veel Oké, okay, dan hangt er zo'n vlag van. Uh... Ja, dus je mocht maar tot je knieën. Ja. Waar moesten wij in godsnaam afkoelen? Ja. Waar, ja. waar? Waar? Waar? Ja. En ik vind sowieso met kleine kinderen. Ja. Is het, is het te kan, je niet, kan je niet naar dat strand. Nee. Dat valt al af. Dat zand is veel te heet voor ze. Ja. En de stroming van de zee is veel te gevaarlijk voor ja. ze. Ja. En uh, ik, ik vind uh, met alle respect hoor, voor dat zwembad van Centerparks. En het zal hartstikke mooi en leuk zijn. Maar ik ben... Uh, ik ben twee keer daar geweest met mijn kleine meid als peutertje ja. in het peuterbadje. En twee keer is ze opgenomen geweest in het ziekenhuis oh. wegens een rotavirus. Oké. Okay, nou. dus, uh, en het is en... niet uh, open, hè? Het <coughs> is toch overdekt? Ja, allemaal ja. Ja, ja, dat overdekt. je in de zomer is... weer toch lekker een buitenbad. Uh... Precies. En, en, en hm. dat, dat zou ik zo verschrikkelijk fijn vinden. Vooral voor de jonge gezinnen. Ja. Uh, mensen met weinig geld. Dat je dan toch voor, voor een paar euro... lekker ja. een dagje een grasveldje hebt met, met speeltoestelletjes. Ja. Een peuterbadje ja. en een lekker groot zwembad. En ja. uh, dat iedereen daar lekker kan verpozen en eigenlijk vind ik ja die die ruimte die. Doe uh, maar een beetje aan de van vorige week ik, met het zwemmen weet je nog vorige ja, keer ja ja daar had ik het daar over werd, het groenendaal ja maar daar werd heel veel uh, uh, schoolzwemmen gedaan maar ook ja. minder nu ja. en dat vind ik eigenlijk ook heel uh, verontrustend dat die kinderen niet automatisch op school uh, zwemles krijgen maar dat kreeg nou, wil dat weer terugbrengen ja en dat he? vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, dat is ook verschrikkelijk belangrijk. Ja. Al, al weten ze maar hoe ze zichzelf moeten redden... Ja. Als, ze, als ze in het water ja, terechtkomen. Precies, precies. Ja, weet Want, je? We hoeven niet allemaal uh, bij de reddingsbrigade... en nee. iemand kunnen redden. Maar als je jezelf maar kan redden. Ja, en dat hoort eigenlijk een beetje bij je opvoeding. Vind ik ook. En, en heel veel ouders, zeker nu... Die, die misschien zelf niet kunnen zwemmen... of denken, ik vind het niet zo belangrijk. Nou, en, en dan... laten, we, laten we wel wezen... er komen natuurlijk enorm veel... Uh, uh, uh, migranten... Hier naar Nederland, uit ja. landen waar, waar helemaal geen aandacht nee. aan zwemmen wordt besteed. Ja. En vaak zijn het ook kindjes uit die gezinnen ja. uh, die, die niet meer teruggevonden worden, die, die, het, die het niet overleven als ze in het water nee. terechtkomen. Nee, nee. En dan denk ik, ja, weet je, je kan wel met die spreidingswet eens er allemaal hier een, een ruimte geven. Maar ook dat hoort erbij, hoort bij, bij de bij. integratie. Ja. Dat die kinderen kunnen zwemmen, want ja. we zijn nou eenmaal een waterrijk land. Nou, en je ziet op vakanties en, en, en met schoolreisjes en zo, kinderen vinden het zwemmen het leukste wat er is. Ja, maar dat is nou in het geval ook natuurlijk. Ze, ja. In ieder geval een A-diploma halen. Laat dat gewoon verplicht worden. Ja, ja, zeker, helemaal gelijk in. Ja, uh, ja nou ja, hoe je van slopen weer, Eerst de eerste van de kinderen naar slopen en van slopen weer naar, we slopen ja. weer naar ja. de kinderen en ja. van kinderen gaan we weer naar slopen. Ja. Ja, we hebben samen een nummer uitgezocht. Uh, speciaal voor de gemeente Zandvoort. Uh, om een handje te helpen met het slopen. Oh ja, dat klopt. Ja. ja. If I had a hammer. out of I'd hear my the love Between my brothers and my sisters oh, All over this land My brothers and my sisters All, all over this land ooh, ooh, If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening All over this land I'd sing out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 My brothers and my sisters oh, All over this land yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Now I've got a hammer Man, I've got that belt. And I've got a song to sing I'm <laughs> Ja, ja, Trini Lopez. Ja, die wist het wel als die een hamer had. En wij ook, hè? Ja. Ik ging lekker helpen. <laughs> um, we hebben ook een, een, een nieuwtje, maar eigenlijk uh, gaan we dan vooruitlopen over, over twee weken. Uh, maar ik ga, ik ga het alvast vertellen waar we het over twee weken over gaan hebben. Want onze dorpsgenoten uh, Ziggy en Daan, oftewel Ziggy en Dienst. Die zijn genomineerd voor een uh, prijs voor de nieuwkomers. Uh, voor de Edisons. Uh, de Hollandse Edisons dan wel te verstaan. Knap. Met hun album Soldatenwerk. En dat is inderdaad verschrikkelijk knap. Ze hebben ja. twee concurrenten in die categorie. Maar we gaan natuurlijk hartstikke hopen dat zij winnen. Ik moet heel even kuggen, sorry. <kugels> Zo, ik ben er nog niet helemaal vanaf, van die griep. En die komen hier naartoe? Nou, ik weet niet of ze komen of dat we ze gaan bellen. We gaan het in ieder geval proberen om het over twee weken wat uh, uitgebreider daarover te hebben. Ik ben heel nieuwsgierig wat ze daarover te vertellen hebben. We zijn ermee bezig. Uh, 5 maart dan wordt bekendgemaakt uh, wie de prijs gewonnen heeft. We gaan natuurlijk sowieso voor ze duimen. Maar over twee weken zijn ze bijna zeker in dit programma. En um, ik wilde dan ook een nummer van ze draaien. Dat had ik klaarstaan, maar nu ben ik hem weer kwijt, natuurlijk. Hè. Dat zal je altijd zien. Take your time. <laughs> ik ga ik scroll even door. Ah, daar is hij al. Ik ga voor jullie draaien. Dat, dat is natuurlijk een nummer wat, uh, ja, wat, wat je niet zo vaak zult horen in dit programma. Uh, het is een beetje rap en alles. Nou, het is heel erg rap trouwens. Maar omdat het van Siggy en Dins is... maken we gewoon lekker een uitzondering. Zeker gegeven de omstandigheden. Ja. Het nummer Oké okay, van Siggy en Dienst. Zet hem op jongens. Jij weet dat ik anders ben en zo lief. Ik wil dat je trast in mij en zo kijf. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou, dan wil jou het is ik jou bij mij en zo lief. Jij weet dat ik anders ben en zo lief. Ik wil dat je trast in mij en zo kijf. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou, dan wil ik jou bij mij en zo lief. Het is niet oké. Okay. Ik wil weten wat jij denkt. Ik kom aan met trainingspark op. Ik vind de latest, you know. She didn't believe she knows. Of in de latest, you know is de derde, Ik kom aan in mijn trainingspak. Geef je een beetje love en weet je dat dit je alles kan geven. Je trippen in de leders, het is niet meer de same net als eerst. I put it on you, see it hoe you move. Sorry met je big bags, ik, zie ik net dat je. Voor je schrik ik big bands, spreek je net de Kit Kat. Shady en addicted all of you. Make it personal now, personal key. In mijn hart zit je alles voor me safe. Jij weet ik ben anders en dat ik zo leef. Alle is aan al assa die mannen kijk eens scheef Maar jij weet dat ik je niet laten kan.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 Shady is the badass, she knows Of in the latest, you know Shady is the badass, she knows My shady is the badass, yeah Je maakt die baddies van me jealous, yeah Zonder jou ben ik de sadders, yeah In de ernst, ik ben mijn scammers, yeah Mijn lastbeest die gaf me lessons, yeah, yeah Ik kan dat niet verbergen. yeah, yeah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 je weet dat ik anders ben en zo lief ik wil dat je trust in mij, het is okay ik word dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou dan wil ik jou bij mij, het is je weet dat ik anders ben en zo lief ik word dat je trust in mij, het is okay ik word dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou dan wil ik jou bij mij, het is sojąïef het is niet oké okay. ik wil weten wat jij weet ik kom aan in mijn trainingspantoon of in de late you know. is know. now っちゃ die het effect dat of in de ladies is you know. Yes, yes, uh, Siggy en uh, Dins uh, in de race voor uh, zo'n mooie... Of, of genomineerd en in de race... Voor een mooie prijs die we ze natuurlijk van harte gunnen. En waar we als Zandvoort er natuurlijk heel erg trots op zouden zijn. Hè? Zeker. Ja, toch? En je zist, ze zitten nu al bij de laatste drie, begrijp ik. Ja, nou, dat ja. is toch al ja. hard. ze hartstikke... zitten echt in die nominatieronde. Ja, dat is wel er zijn hartstikke drie, mooi. drie mensen in die categorie die om de eer gaan strijden. Ja. Dus we gaan hartstikke duimen. Ja. En we hopen zo over twee weken even erover te spreken. Leuk. Um, een andere. Um, Leuke artiest, uh, waar mijn dochter trouwens mee samenwerkt... die hoor je ook op de achtergrond, want zij is de backfocus... is David Blinko. En een van zijn nummers van zijn vorige album vind ik heel erg mooi. Er is een nieuw album in de maak. Dus die komt er binnenkort aan. Daar zullen we ongetwijfeld ook zo af en toe wat van gaan draaien. Ik heb al een paar mooie nummers gehoord. Um, maar hier is Love is Here to Stay van David Blinko. Yeah, me to me Like the stars shining down From above Dance, no words to say So to so toch? Hè? Als je zo lekker met muziek bezig kan zijn. Dat je dat soort dingen allemaal zelf kan bedenken. Maken en doen. Hè? Ja, leuk dat, dat, ze, dat Lea daarin meedoet. Ja, ja, zeker. Ja, daar ben ik ook echt enorm trots op natuurlijk. En hoe kwam Het, ze he? daar dan aan? Kwam ze, ze kent hem. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, ja, hij heeft haar eens horen zingen ergens. En uh, toen was hij zo weg van haar stem. Dus toen heeft hij gevraagd. Of ze uh, zijn uh, CD wilde Jeetje. als als wilde ja, Zo ga... gaat dat hè? Leuk. Ja, zo gaan die ja. dingen. Ja, je ja. valt een keer op. Och, jezus. Ja. is dat dan ja. Beb die inbelt? Nee toch? Nee, hè? Beb. Nee, ja. Je zou met Beb en Die ding ja. lag <laughs> <laughs> Maar goed, de liefde voor muziek die bindt ons allemaal en daarom ja. zitten wij ook hier natuurlijk een beetje, hè?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 Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging voor het vooruit. Hij wandelde op, hij wandelde op, hij wandelde op, hij op. zoveel vuur, met zoveel stijl. Dacht ik me minder gelovige. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel paard? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speelt me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé.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 geen liefde, natuurlijk. Maar passie, en u. Het was een liefde. Weet het was een liefde. Het was een liefde. De liefde voor mezelf. Het was een liefde. Ja, die liefde voor muziek, hè, daar, uh, die brengt ons allemaal samen hier bij de radio. En ons natuurlijk bij de lokale radio. Ja. En uh, ja, mocht je nou ook natuurlijk zo'n enorme liefde voor muziek hebben en het omroepen. Uh, je, er worden natuurlijk altijd vrijwilligers gezocht hè, in deze organisatie, bij ZFM Zandvoort... En uh, over ZFM Zandvoort gesproken... als je ook geïnteresseerd bent in nieuwtjes en dergelijke. En als je terug wil luisteren naar de radio... dat kan allemaal. Download dan die ZFM Radio Zandvoort-app. En dan mis je helemaal nooit meer wat. Wat gaan we nu doen? Ik denk dat ik eventjes iets laat horen... waar we binnenkort meer van gaan horen. Ik ga hem even opzoeken. En dat is deze. En dit... Muziekje, dat hoort u wel vaker van mij. Hoor maar. Want ik gebruik het nog wel eens als achtergrondmuziekje... als we aan het kletsen zijn. Maar deze muziek wordt gemaakt door een, een zeer muzikaal mens. Een heel bijzonder mens. Remy Stromer heb ik er dan over. En uh, hij woont in Haarlem. En... Deze man die geeft prachtige concerten met dit soort muziek. Als je ervan houdt, hij is echt een virtuoos. Maar aanstaande zondagavond kunt u twee uur lang naar hem luisteren... in het programma Peaceful Radio van Benno Veugen. En dan zijn er interviews met hem en kunt u naar zijn muziek luisteren. Ik denk, ik meld het maar eventjes voor de liefhebbers. Je wordt er heerlijk rustig van, van deze muziek. Um, we gaan natuurlijk alweer richting het einde, Hanny. Wat vliegt het voorbij? Hè? Het vliegt voorbij, die twee uur. Cool. Het is echt niet gewoon. Soms denk ik wel eens, ik zou wel een halve dag een uitzending willen maken. Ja. Want er is zoveel leuke muziek, er is zoveel leuks te en, vertellen. En het sluit vaak aan op de actualiteit of op de onderwerpen waar je het over hebt. Precies, kreeg. en dat is natuurlijk het allermooiste, ja. hè, he, om die combinatiefactor te zoeken. Ja. En, um, ik ga jou in ieder geval alvast weer bedanken... voor je heerlijke bijdrage over die uh, treinreis die je regelmatig maakt. En wat je allemaal zoal meemaakte in die trein. Dank je. Ik heb me weer vreselijk vermaakt erom. Ik kijk alweer heel erg uit naar de volgende. Zal ongetwijfeld wel weer iets hilarisch worden, jouw kennende. En... Ik bedank je natuurlijk ook vandaag voor je sidekick functie. Want ja, je hebt je toch in maar mooi gegooid, even ja, ja. die plaats <laughs> overgenomen van, uh, van Bep. En ja. ik, ik snap best dat je daar even huiverig voor geweest bent. Maar ik vraag me af, hoe, hoe vond je het om te doen? Nou, Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, ja is leuk hè? Eigenlijk had het heel relaxed zo voorbij. Ja. Ja, dat En jij hebt me ook. er natuurlijk doorheen gestuurd, hè, Dolly. Nou ja, goed. Toch, uh, ja. Je doet, je doet zo'n programma samen. En Beb vrouwt mij in op de achtergrond. Dus, ja. uh, <laughs> <laughs> dat is helemaal goed gekomen. Volgende keer zit ze er weer, hoor. Ja, gelukkig, gelukkig. Ja, ja Dus van deze plek wensen we natuurlijk ook uh, Beb... heel veel sterkte en beterschap ja. toe. En we hopen dat ze er over twee weken gewoon weer bij is... Uh, daar komen de volgende programmamakers al binnen. Uh, want na ons is er natuurlijk het lunchprogramma met Marja en Henry vandaag. Dus blijf luisteren. En volgende week om deze tijd tussen 10 en 12 zijn onze collega's Willem en Charlotte hier met The Boys Are Back in Town. Dus uh, stem dan weer gewoon af op ZFM Zandvoort. Nou, ik zou zeggen, blijf uh, nog uh, aan de radio gekluisterd. Wij gaan u groeten en gedag zeggen. en Tot de volgende keer. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren. Een fijn weekend namens ons. Ja, zo is het. Een heel fijn weekend. Tot over twee weken.